Forget all about me. Tell me why you failed to realize that you might not ever get another try. Play that game. Punt 9. Zie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 Man. I got the magic in me. I got the magic, baby. Every time I touch that track, it turns into gold. Yes.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 Er mogen geen wapens meer worden geleverd aan Libië, ook worden de banktegoeden van Gaddafi en zijn naasten bevroren en mogen ze niet meer reizen. Verder is het internationaal strafhof in Den Haag gevraagd zich te buigen over het geweld tegen de antiregeringsbetogers. Onderzocht moet worden of Gaddafi zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid.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 Het is de 39ste en laatste ruimtereis van de Discovery. Geen enkele andere Space Shuttle heeft zoveel missies uitgevoerd. Aan de vooravond van de Oscars zijn in Los Angeles de gouden frambozen uitgereikt. De prijzen voor de slechtste films. The Last Airbender kreeg de meeste versies, onder meer die voor slechtste filmen slechtste regisseur.